De kanon. 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Verzen van Herman Gorter. Eén van de beroemdste dichtregels van de Nederlandse poëzie komt van Gorter. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. De onsterfelijke beginregel van zijn gedicht Mei. Je zou dan ook denken dat de leden van de kantel dit gedicht zouden gekozen hebben om deel uit te maken van de kanon. Maar nee... Hun oog viel op een ander werk van Gorter. De verzen uit 1890. Dichteres Sylvie Marie is al heel lang zot van Herman Gorter. Ze kent zijn uiveren helemaal en kan het dus niet laten... om toch eerst nog iets te zeggen over dat beroemde meigedicht. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. En dan begint die vertelling van mij... Dat is waarschijnlijk nog zo'n 4.355 versen lang. Iets in die aard. Het is het langste gedicht, geloof ik. Of in ieder geval, het was toen het langste gedicht. Ja, ik weet dat nog goed, vijf jaar geleden heb ik een navraag gedaan op Facebook van Is Herman Gorter zijn gedicht ondertussen al ingehaald? 140 jaar later. En toen heeft er iemand gezegd dat Voor Ari van Jules Deelder 900 meter lang was. Ja, dat is in een tunnel aangebracht in Rotterdam. Hè. Zo is het gemakkelijk. Maar een gedicht van Jokke van Leeuwen in Antwerpen is duizendhonderd meter lang. Maar goed. Hoe dat je het ook draait of keert, mij van Herman Gorter is een lang gedicht. En dat nu al 140 jaar lang. Herman Gorter, die staat dus ook in die, in die literaire kanon. En uh, toen ze mij vroegen om die kanon eens goed te bestuderen, toen wilde ik hem... Uh, bekijken. En dat kwam alleen maar door dat commentaar dat die uh, Willem Kloos, ook iemand van die tachtigers, van, uh, van een, uh, die zei Kunst moet zijn, de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. En dat was eigenlijk een stelling dat hij pas aannam nadat hij Gorter gelezen had. En goed, ja, ze waren al een beetje ervan overtuigd, die tachtigers, van oké, okay, vanaf nu gaan we laar pour laar doen en we gaan geen oubolle 19e-eeuwse uh, gedichten meer schrijven die zo, um, ja, altijd zo van die dingen prediken zoals zo hoort hij te leven en zo moet hij uh, handelen. Nee, hij wilde er eigenlijk echt uh, voor zorgen van kijk, gedichten moeten op zichzelf staan. En toen Herman Gorter, die mens was nog maar 23 jaar toen hij begon te schrijven, ook toen hij aan mij begon, is hij een hele eigen weg opgegaan. Een weg die wij nu eigenlijk heel goed kennen, een weg die wij nu heel natuurlijk vinden, maar destijds was dat heel revolutionair. Eigenlijk is Gorter een beetje de grondlegger van de, van de moderne poëzie. En, uh, en als je zijn versen leest, ja, oké, okay, dan zie je dat ze al zo oud zijn, dat ze al 130 jaar oud zijn. Maar ze voelen wel aan alsof ze uh, ja, gisteren geschreven zijn. Uh, ze zijn echt zo hartstochtelijk en. En uh, ja, ze, ze, ze zijn wars van clichés. De clichés bestonden toen nog niet. Hij, hij was eigenlijk de persoon die, die de clichés allemaal kon uit, uitputten. En daardoor zijn ze ook cliché geworden. Maar in, hij, hij was zo uh, ja, onbevreesd daarvoor. Hij uh, sprak gewoon recht uit het hart. En uh, dan lees je zo in zijn gedichten. Uh, in 1890 heeft hij een klein boekje uitgebracht met heel kleine gedichtjes in. Toen was hij 24 ja, die gedichtjes die, die treffen me recht in het hart. En ik denk dat je, dat, je wel zo, dat je die gedichtjes wel kent. Ik denk dat iedereen ze wel een beetje kent. Maar ik denk altijd dat iedereen alles kent wat hij kent. Dat is een beetje een soort van eigen eh, egocentrisme of zoiets. Is dat. Maar toch ken je het ook omdat het zeer herkenbaar is. Voilà. Ik ga een van die gedichten voorlezen. En je zult meteen waarschijnlijk begrijpen wat ik bedoel.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 Ik wou graag zijn jou, maar het kan niet zijn. Het licht is om je. Je bent nu toch eenmaal wat je bent. O oh ja, ik hou van je. Ik hou zo vreselijk veel van je. Ik wou het helemaal zeggen, maar ik kan het toch niet zeggen.